Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat een file van 7 kilometer... tussen Knoop het Rotterpolderplein en Beverwijk Oost. De vertraging is een half uur. De tunnel is dicht door Bergingswijkse mede. Verkeer richting Alkmaar rijdt om via de A22. Op de N250 de Kooi den Helder bij de Veer Terminal een half uur vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Alles voor een fijne vakantie vind je bij de ANWB. Dus ook. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. zee, Zandvoort.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 Ja, dat was Urbanus met madame met een bontjas. We hebben inmiddels aan de telefoon Is Akkerdaas. Is ben je er? Nee, dit gaat niet goed. Hoor je niks? Je Ik hoor er? niks. Ik denk dat de verbinding verbroken is. andere. Ja, is goed. En, uh, we gaan nog even een muziekje draaien. A story It's about a girl. My love, then ran around with every single guy in town. Ja, daar zijn we weer. Er ging iets mis in de verbinding. Dus we hebben opnieuw contact gelegd met iets Akkeraars. Is, ben je daar? Ja, ik ben er. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Uh, gelukkig dat je nog een tweede nummer had. Ja, ja. Op, vanaf stelling uh, gaat er vaak wel eens wat mis... met het internet of de telefoon. Dus een reserve is altijd makkelijk. Ja. Nou, we gaan het hebben over het Zeehondenakkoord. Jij hebt meegewerkt aan het Zeehondenakkoord. Ja, ja, daar heb ik aan meegewerkt. Dat is al, al een, aantal, een proces van uh, een aantal jaren. En eigenlijk uh, ja, met het idee om alle partijen die betrokken zijn... Uh, bij de zeehonden in Nederland, uh, om, om, om die uh, ja, bij elkaar te krijgen. Nee. Om uh, met elkaar een goed plan wat voor heel Nederland werkt uh, te maken. En waarom is het zo belangrijk dat er een zeehondenakkoord kwam? Uh, nou, als, als je kijkt, van is het echt zoals we nu kijken, nodig voor de zeehond, dan zou je zeggen nee, want er zijn genoeg zeehonden in Nederland. Maar er was heel veel discussie tussen de overheid en de zeehondenpartijen, maar ook tussen de zeehondenpartijen onderling. Dus eigenlijk met dat idee in het achterhoofd zeiden ze van, nou, er moet, moet iets bedacht uh, gaan worden wat, wat voor heel Nederland gaat gelden. He, dus eigenlijk alle neuzen uh, dezelfde kant op krijgen. ja. Ja, en uh, ja, de, de, de zeehonden die komen... omdat er nu eigenlijk best veel zijn... er komen er ook veel zeehonden op stranden uh, te liggen. Dus het idee eigenlijk van het zeehondenakkoord... wat nu 3 juni gesloten is... Afgesloten is, is, dat, uh, is, is dat er uh, regels komen voor communicatie naar, naar het publiek en naar toeristen over de zeehonden in Nederland. Uh, er komt uh, een, een opleiding voor de zeehondenwachters. Hè, dus de, de mensen, dat zijn eigenlijk altijd vrijwilligers die de stranden van Nederland bekijken. En als ze een oproep kijken, krijgen naar zo'n zeehond gaan kijken van, van, uh, of, of die ziek is of dat die alleen maar ligt uitrusten. En hoe zien die zee uh, zeehondenwachters dat? Nou, die, die, die wachten eigenlijk, uh, de meesten gaan altijd op oproep. Dus er lopen mensen op het strand en die vinden dan een zeehond en dan, ja, dan, dan moet er gebeld gaan worden. Ook, dat, ook daar waren problemen over. Hè, dat, dat ze dan meestal denken van ja, naar nou, wie moet ik dan de, gaan bellen? En ook, ook nee. daar is, is eigenlijk nu een, een noodnummer voor gekomen. Dus dat is heel makkelijk, 144. Dus iedereen die een zeehond vindt op het strand en denkt hier is hulp nodig, die kan 144 bellen. En dan worden die zeehondenwachters, uh, die, worden, uh, die worden daarmee uh, in kennis gebracht. En die gaan dan uh, op pad om te gaan kijken. Oh wat goed, ja. ja. En uh, waar, waar bestaat die opleiding uit voor zeehondenwachter? Uh, dat, ja, de zeehondenwachters, als, dat zijn vrijwilligers en die zijn eigenlijk... ...die zijn aangesloten bij, bij een zeehondenopvang... ...zoals er een paar zijn in Nederland. Uh -huh. En, en ja, ze krijgen expertise... dus expertise ...om te kijken naar een zeehond... van, van ...is dit een zieke zeehond? Is dit een gezonde zeehond? Uh, is hij is te jong? Heeft hij nog wel een moeder? Heeft hij geen moeder meer? Uh, uh, ook krijgen ze expertise in het oppakken... ...van hoe pak je veilig een zeehond op... ...want het, het zijn gemene bijters... ...want ze, ja, ze zien er natuurlijk schattig uit... Ja. Met hun ronde hoofdje en hun mooie grote ogen. Maar ja, het zijn echt ja. de roofdieren van onze zee. En daardoor uh, moet je echt wel weten wat je doet als je zo'n zeehond gaat oppakken. En, en het vervoer natuurlijk uh, ook uh, ja. naar, uh, naar de zeehondenopvang mocht dat nodig zijn. Ja, want zijn zeehonden gevaarlijk voor mensen als je het ja. tegenkomt in het uh, water? Ja, zeker. Ja, het zijn ja, echt roofdieren. En als je, nou, laten we zeggen, van je vindt ergens een beer in het bos, dan ga je ook niet er naartoe. Zo van, ach, laat ik hem even gaan knuffelen of zo. En zo moet je eigenlijk een zeehond ook zien. Het zijn echt roofdieren. En als ze de kans krijgen, dan, dan bijten ze. En uit okay. ervaring weet ik dat ze een een goed gebit hebben. Dus, uh, dus dat is echt uh, oppassen geblazen. Oké, okay, daar had ik ze helemaal niet voor aangezien, weet je. Dat nee, ik... nee, nee, nee, maar ze hebben een indrukwekkend gebit. Ook die hele jonkies al. Dus het, ja, je moet daar echt, echt goed voor, voor uh, oppassen. Uh. En daarbij hebben ze ja, toch uh, uh, ziektekiemen bij zich... die gevaarlijk kunnen zijn voor mensen. Uh. Maar ook bijvoorbeeld voor honden die op het strand lopen. Uh, dus het is, het is zeker zaak om te uh, zorgen dat je, ja, dus dat je toch... Als, als zeker als uh, toerist of als wandelaar... dat je geen uh, lijfelijk contact maakt met een zeehond. Nee, nee. Hoe is zo'n zeehondenakkoord eigenlijk tot stand gekomen? Uh, nou, ja... Als we een hele tijd teruggaan, op een gegeven moment waren er nog maar 500 zeehonden in, in Nederland. De rest was allemaal uitgeroeid. En, en als vergelijking om nu te kijken, we hebben nu 15.000 zeehonden in, de noord, in, de, in onze zeeën, zeg maar langs onze kust. Uh -huh. Dus dat is een gigantisch verschil. En in die tijd ja, werden veel zeehonden opgevangen... Maar nou er zoveel zijn, is, is toch het idee van. ja, doen we eigenlijk wel goed om al die zeehonden ja, van het strand te halen en, uh, en uh, te brengen naar een zeehondenopvang. Dus het idee is van dat we de natuur de natuur wat meer moeten laten en een stapje terug gaan doen. Ja. En toen heeft dus de overheid. En ook vanwege de discussies tussen alle partijen van of je dat nou wel of niet moest doen... heeft de overheid een adviescommissie ingesteld. Dus een wetenschappelijke adviescommissie zeehondenopvang. En die hebben een heel mooi rapport gemaakt. Dat is vanuit Wageningen Universiteit is dat gedaan. En daar zijn een aantal conclusies uitgerold. En daarmee zijn de mensen van het zeehondenakkoord mee aan de gang gegaan. Dus op basis van die wetenschappelijke adviescommissie. Ja, want Leni het Hart, de, de, die kennen wij natuurlijk allemaal van vroeger. Ja. Die had natuurlijk zo'n grote zeehondenopvang. Ja. Uh, blijft die wel bestaan? Worden er überhaupt nog wel zeehonden die ziek zijn, of, of gewond of wat ook? overgebracht naar zo'n opvangcentrum? Ja hoor, zeker wel. Ja, ja dat, dat gaat gewoon door. Uh, de, ja, toen toen Leni het hart begon, dat was echt in de tijd dat er nauwelijks nog zeehonden over waren. Dus die heeft ontzettend goed werk gedaan uh, om, om uh, een begin te maken met, met het redden van de zeehond. Anders was hij nu echt uitgestorven geweest, mm -hmm. misschien wel. En... Daarmee is, is, is de eerste opvang gekomen. En als je dan ziet vanuit, vanaf die tijd dat er heel veel zeehonden, werden, baby's, werden opgepakt. En dat, dat lag zo gemiddeld per jaar tussen de 30 en de 40 procent van, van wat per jaar geboren werd aan pub. Ja. In, en dat is natuurlijk heel veel. Ja. En die wetenschappelijke... Adviescommissie die zegt, we moeten terug naar maximaal ongeveer 5 Want we moeten niet alleen de individuele zeehond redden... we moeten ook kijken naar de zeehond als populatie in onze zee. Ja. En als, als je daarnaar kijkt, dan denk je van... is het dan goed om al die kneusjes die wij dan natuurlijk opvangen... om die daarna weer los te laten in zee... waar ze dan de concurrentie moeten aangaan met ja, zeg maar de zeehonden... die het zonder onze hulp gere gered hebben... Want het, ja, er is natuurlijk ja. toch een soort natuurlijke selectie. En je kan je afvragen van, van heeft het nou is het nou wel goed voor de populatie om al die kneusjes op te vangen. En ja. die adviescommissie heeft gezegd van als je rond die 5% of eronder komt, dan zal dat verder geen invloed hebben op op de, de hele populatie in zee. Nee, nee, want wat, wat gebeurt er in die opvangcentrum? Worden ze daar dan de zwakke, de, de diegenen die niet meer uitgezet kunnen worden, worden die of? Ja, de, de, de opvang van de jonge zeehond, want eigenlijk de opvang, dat, zoals het zeehondenakkoord werkt, is eigenlijk alleen voor zeehonden onder een jaar, dus de jonkies... Ja? Dus dan zijn er eigenlijk de drie mogelijkheden van je treft de zeehond aan, hij wordt beoordeeld en we kijken en we denken van nou oké, okay, die is gewoon goed, die laten we liggen of we verplaatsen hem, dat hij wat rust heeft. Uh, of we zeggen van uh, ja, deze is gewond, hij is ziek uh, of er, er is iets aan de hand, dan gaat hij naar het uh, zeehondencentrum, dan wordt hij uh, gevoerd, dan krijgt hij eten, dan krijgt hij medische zorg. Maar altijd met het idee van deze zeehond moet terug naar zee. Ja, ja. Dus hij, hij moet wel uh, een levenswaardig bestaan kunnen hebben in zee. Ja. En er worden geen zeehonden gehouden. Dus ze moeten allemaal terug... En dus ja, en daarmee is het zo dat de zeehonden die geen enkele kans hebben om, uh, om later uh, wilde zeehond te worden, ja, die zullen geëutaniseerd worden. En dat dat is een heel klein klein deel. De meeste ja. dieren redden het wel, maar heel, af en toe komt het ook wel voor inderdaad dat er een geëutaniseerd wordt. Ja. ja, en dat wordt altijd door een, een dierenarts uh, bepaald die daar werkt. Uh, dus die die die kijkt van uh, ja, ja van van mocht er, heeft zo heeft zo'n dier nog uh, overlevingskans in het wild. Ja, ik loop elke ochtend langs het strand en stel ik kom een zeehond tegen, wat moet ik doen? Uh, nou, het eerste is eigenlijk afstand houden. De zeehonden liggen op het strand. Laten we uitgaan van een gewone zeehond om uit te rusten. De zeehonden die duiken, en zeker de gewone zeehond die kan ontzettend diep duiken en een half uur onder water zijn. Maar als ze dat gedaan hebben, dan moeten ze daarna, moeten ze gewoon uitrusten. En om weer op krachten te komen en om van die duik te bekomen. Dus het beste is afstand houden. En dan houden we aan zo'n 30 maar liever nog 50 meter afstand houden. Honden aan de lijn houden. Uh, kinderen bij je houden. En als je twijfel hebt over... de zeehond, de gezondheid van de zeehond... dan kan je altijd 4 bellen. En die schakelen dan de zeehondenwachters in... en die gaan dan een kijkje nemen. En dan, ja... En wat je dan uh, ja, niet moet doen is een zeehond. Wat, wat ik ook vaak tegenkom, dat mensen denken... ja, zeehond hoort in zee... en die drijven hem dan weer de zee in... Ja. terwijl hij echt daar ligt om, om uit te rusten. Dus daar uh, dus, uh, help je hem niet mee. Zeehonden kunnen prima op het drogen. Dus uh, ja. ja, dan... Uh... Wat voor afstanden kunnen zeehonden afleggen? Uh, ja, de, de, de, er zijn twee soorten zeehonden in Nederland. De gewone zeehond, die, die is vaak wat meer uh, zo gebonden aan, zijn, of, uh, ja, gebonden aan zijn eigen omgeving. Maar de grijze zeehond, ja, dat is echt een toerist. Die gaat er overal naartoe. En die zwemmen rustig eventjes naar, uh, naar Noord-Schotland om, om daar een tijdje te zijn. En dan komen ze weer terug uh, zwemmen. Dus ze kunnen en zeker zeehonden die nu gezenderd zijn, dan zie je eigenlijk dat ze best flinke afstanden afleggen. Ja. ja, dus ze kunnen heel ver zwemmen en uh, ja, ze kunnen ook heel goed duiken. Ja, en wat zijn huilers? Uh, huilers, dat zijn de jonge zeehonden die, die, uh, die nog een moeder hebben. Dus, uh, en dat huilen, dat, dat, ja, dat wordt door de moeder herkend. Dus die, die zal uh, dan haar eigen jongen daaruit uh, kunnen herkennen. Uh, maar eigenlijk is dat, zolang ze gezoogd worden, huilen ze... Dus dat is voor, voor zeehonden eigenlijk de eerste maand van hun leven, de eerste drie weken, de eerste vier weken van hun leven. En uh, ja, daarna worden ze een stuk stiller. En het is niet huilen zoals mensen huilen, het is gewoon het geluid wat ze maken zoals een hond blaft en een kip dokt, huilt, een ja. jonge zeehond. Uh, en, dat is om zijn moeder te waarschuwen. En blijft de zeehondenmoeder altijd in de buurt? Nee, nee, nee, Bij de grijze zeehond zie je eigenlijk best wel dat, dat moeders wel wat langer bij, bij jong blijven. Die, die vasten dan gewoon een week of drie, vier, zolang ze het jong zogen. Uh -huh. uh, maar de gewone zeehond die, die heeft niet genoeg reserve, dus die moet de jong alleen laten om te gaan vissen. Uh -huh. Dus dan, dan vind je zo'n zeehond... Die best wel een moeder heeft, maar die is ergens bezig om uh, vis te vangen. Ja. Uh, dus het, het zou zonde zijn om zo'n zeehond mee te nemen. Ja, doodzonde. Hey, uh, Ies, we gaan even een plaatje tussendoor draaien. Dan komen we, daarna gaan we weer verder. Oké, okay. goed? Dus ik blijf gewoon hangen. Je blijft gewoon hangen? Uh, goed. Oké. Okay. <middels> Daar zijn we weer. Ben je er nog? Nee, ik ben er nog. Hartstikke goed. Um, we hadden het net over de pup, die wel even zonder zijn moeder kan. Hoe lang gaat, kan die moeder weg zijn van, van zo'n pup? Nou, dat, dat kan soms wel een dag duren. Dus dat kan wel 24 uur zijn. Het is, dat, dat, dat is best een tijd. Meestal zal ze eerder terugkomen. Maar, maar ja, internationaal is eigenlijk afgesproken dat die 24 uur uur de tijd blijft dat je het aankijkt van of die moeder nog okay. terugkomt ja, ja. Ja, dus dat, dat uh, de die 24 uur wordt aangehouden maar meestal uh, als ze zo'n duik nemen dan zijn ze na, na een uur of zes zijn ze weer terug want ja, die jongen worden toch uh, zo'n zo vijf, zes keer per dag gevoerd uh, dus, dus dat, dat zal niet al te lang zijn nee. want kan, kan zo'n pup meteen zwemmen? Nee, niet al allemaal. Ook daar is een verschil tussen de gewone zeehond en de grijze zeehond. De gewone zeehond is, is de wat kleinere zeehond met het bolle hofie. Ja. En... Uh... Die, uh, die kan eigenlijk uh, meteen zwemmen. Die, die gaat uh, al, al, eigenlijk al meteen met zijn moeder mee, dus die kan vanaf zijn geboorte zwemmen. Maar de, de grijze zeehond, die heeft meer zo'n hondenkop, dat is de grote, die ja. krijgt in de winterse pups. En die worden in zo'n witte bondjas uh, geboren, in zo'n mooie witte bondjas. Ja. En, en die, die is niet waterdicht, dus zolang ze die witte bondjas hebben, kunnen ze niet zwemmen. Ja. Die liggen de eerste twee, drie weken op het strand, drie weken, ja. En die witte bondjassen waren zo in trek. We hadden net, voordat jij belde, voordat we jou aan de telefoon hadden, hadden we uh, Uranus met madame met een bondjas. Ja. En <laughs> die was natuurlijk best wel heel uh, toepasselijk op met name, die schattige witte bolletjes. Ja, uh, inderdaad. Dat zijn net die, die schattige witte bolletjes, ja. En, uh, die, nou ja, dat, dat, dat gebeurt niet meer in Nederland, hè, maar, maar in Canada, ben ik bang, uh, gebeurt het nog wel uh, heel af en toe. Mm. Uh, maar ook, ook in Nederland, zeker in de vijftige jaren, waren, van de vorige eeuw dan alweer, waren zeehonderdbondjassen, dus de gewone zeehonderdbondjassen, ontzettend in trek. En dat, dat heeft er ook voor gezorgd dat, dat die eigenlijk nagenoeg helemaal is uitgeroeid in Nederland, dat er nog maar zo weinig over waren... En, en die jacht die is doorgegaan tot, tot uh, 1962. Toen is het eigenlijk verboden. En, en uh, ja, de, met, met het idee ook dat er, dat er werden premies uitgeloofd voor iedere dode zeehond door de overheid. Omdat de vissers ervan uitgingen dat al die zeehonden hun vissen ook opaten. Dus ook, ook van daaruit uh, was er eigenlijk een draai om zoveel mogelijk zeehonden tot dood te maken. Ja. En hoe is die mythe? Is, is, leeft die nog steeds dat de, van de, bij de visserij dat uh, zeehonden per definitie. Ja, ja, zeehonden en wat ik, wat ik uh, wel meekrijg, en, en als ik ook af en toe eens met vissers praat, die hebben eigenlijk nog steeds het idee van dat ze de zeehond echt als een concurrent zien om, ja. om dezelfde vissen. Maar als, als er dan. Uh, onderzoek wordt gedaan, hè, naar te kijken... want iedere zeehond die eet ongeveer 5 kilo vis. Nou ja, dan kan je zo'n reken sommetje maken. 15.000 keer. 15.000 ja. maar 365. Ja. 5. Dat is heel veel vis. Ja. Ja. Hè, dus dat is een gigantisch getal. Maar als je dat dan afzet... tegen de vissen die aan land komen... dan uh, is dat 1 of 2 procent. Is dat is van, van, het uh, de deel wat de zeehonden daarvan eten. Nou, dus dat is minimaal. Ja. Dus dat is echt maar heel weinig. Maar en, en dat er weinig vis in de zee is, dat dat geloof ik best. Maar ja, dat heeft toch ook vooral maar te maken met met overbevissing en, ja. en het klimaat dat natuurlijk ook veranderd. Nou, dus de, maar als, je, als je echt de cijfers naast elkaar zet, dan, dan is wat de zeehond. Ervan pakt is 1 tot 2 procent. En, en daarbij de gewone zeehond, die het meeste voorkomt, die, die heeft ja, die zijn voorkeurskorstje is bot. Uh, het is zo'n platvis, uh, en, en die, die is eigenlijk voor vissers helemaal niet uh, ik, ja, lucratief uh, vissen Die jagen liever, of die vissen liever op andere vissen. Zeevaars en dergelijke, ja. Ja, ja. En, en, uh, even kijken, ik had, no ik had net nog wat. Kan een zeehond ook in zoetwater of in brakwater overleven? Ja, prima. Hè? Het zijn zoogdieren. Dus uh, ze, ze kunnen ook uh, prima in zoetwater. De voorkeur is, is zoutwater. Dat is hun echte habitat, Maar zoetwater kan ook wel. En dat gebeurt ook regelmatig. Hè? Dat komt dan ook wel in het nieuws. Dat een zeehond de rivieren opzwemt. En door een of andere spui of sluis komt. En dan uh, de rivieren opzwemt. Okay. En, en daar... daar kunnen ze het ook prima doen als ze maar vissen kunnen vinden. Dus uh, en zoetwatervissen, die kunnen ze ook prima te pakken nemen. Ja. Wat vreemd eigenlijk, hè? Als je ja, zo afhankelijk en... bent van... van eigenlijk de zee en het zoutwater, dat je ook op zoetwater kan overleven. Ja, ja, het is op zich gewoon een zoogdier met, met, ja, met, een, met een vacht. Hè. Dus het is, ja, zeehonden zijn echt heel anders dan, zeg maar, de dolfijnachtige, want die hebben echt water nodig. En die kunnen ook niet zonder water. Die, die moeten echt water hebben om te kunnen overleven. Maar voor zeehonden is dat, nee, is dat, ja, ze hebben het water nodig om hun vissen te vangen. Maar in principe, en ze, en ze voelen zich veilig in water. Hè. Dus een zeehond op het droger dat, dat ja, die zal heel veel gauw stress krijgen van, van, omdat hij zich ja, in het water veel veiliger voelt, maar of dat zout of zoet is, dat maakt niet zoveel uit. Drinkt de zeehond eigenlijk? Nee, nee, drinken doen ze niet. Hè? Want uh, ja, zeker in zee, water drinken, dat, uh, ja, dat kan gewoon niet. Nee. Dus ze, houden, ze halen al hun uh, vocht halen ze uit de vis. Uh, dus de, de vis, uh, die, die voorziet ze ook van vocht. En op het moment ze stoppen met eten, dan gaan ze vet, vet verteren. En ook uh, dat verteerde vet, dat levert ook weer water op. En ja, daar doen ze het mee. Ja, en komen alle zeehonden ook echt uit in, in Nederland ontstaan? De, de grijze en de gewone zeehond? Uh... Komen ze echt uit Nederland? Uh, ja, nee, je, je moet dat uh, groter zien, denk ik. De, de gewone zeehond die komt eigenlijk op het he hele noordelijk halfrond van de wereld voor. De grijze zeehond, dat is eigenlijk de zeehond die het minst voorkomt in de wereld. En die is wat meer beperkt tot, tot inderdaad het Noord- en de Oostzee en, uh, en uh, IJsland, zeg maar. Dus dat is een meer kleine plekje. Maar ze hebben botten gevonden van vroeger in de middeleeuwen. En daaruit zie je eigenlijk dat de uh, grijze zeehonden ook gevangen werden... en ge Gegeten werden, mm -hmm. Maar uh, sinds de middeleeuwen is hij uitgeroeid. Ook toen uh, hebben ze er gewoon te veel gegeten, denk ik. En toen is hij uitgeroeid. En in de tachtiger jaren, toen, toen de Waddenzee, de zeeën weer schoner werden... toen is hij eigenlijk vanuit het noorden, ze, ze, ze denken vanuit Noord-Schotland... is hij langzaam de Engelse kust afgezakt. En uh, sindsdien uh, is hij in Nederland op een paar plekjes. Dus dat, dat waar ze dan, uh, zeg maar, uh, hun... Uh, ja, een, een groep waar ze met groepen bij elkaar leven en dat is uh, tussen Vlieland en Terschelling en uh, rond uh, Texel. Maar, en in, in de delta hebben ze nu een heel klein plekje, maar eigenlijk uh, is het eigenlijk uh, alleen de Waddenzee, zeg maar. En zijn het beschermde diersoorten? ja ja ze zijn uh, allemaal uh, beschermde diersoorten ja, dus uh, ja, die, die, ja je mag ze niet doden of, ja. of uh, verwonden en ze staan ook allebei op de op de rode lijst uh, van de van de U en de C. U, even kijken ja. ja ja dus uh, ja, ja. oké okay. um, ho hoe oud wordt een zeehond ongeveer uh, als, als ze als ze het heel goed doen dan, dan, dan halen ze wel een jaar of dertig oké okay ja nee. dus uh, in in het wild zullen ze dat uh, niet vaak halen maar maar ja zeg maar in in, in dierentuin of zo dan halen ze soms al dertig 35 jaar dus uh, ga uit van een jaar of dertig of zo oké okay. en hoe lang wordt wordt uh, zo'n jong gezoogd door de moeder? Uh, heel kort drie weken Oh. En dan, dan is die moeder weer vruchtbaar. En dan wordt er weer gedekt. Uh, dus meteen, zeg maar drie weken na, vier weken nadat het jong geboren is. En dan heeft die moeder ook zoiets van oké, okay, tabé. En dan gaat ze weg en dan laat ze het jong liggen. En dan is het uh, over. Dan wordt hij gewoon echt het huis uitgeschopt. Ja, ja, nou ja, ze gaat gewoon weg en dan blijft hij achter. En dan, uh, ja, dan zijn ze lekker dik, heel vet. Hè? Dus, uh, want ze komen wel ongeveer een anderhalve kilo per dag aan... door die hele vette melk die uh -huh. ze krijgen. Maar dan liggen ze daar en dan liggen ze een paar weken honger te lijden. En dan, uh, ja, dan moeten ze toch uh, ja, aan de bak en, en de zee in... en dan ook nog leren vissen. Yeah. Uh, want dat hebben ze ook nog niet geleerd. Dus ze moeten echt zelf ook dan nog leren jagen. Jeetje, dat is best heftig bestaan als zeehond. Nou, zeker. Ja, zeker. Ja, ja. ja zeker als je het vergelijkt met de mensenleven... dan, <lacht> ja, dan is het wel uh, heel kruis, cool, ja. inderdaad. Ja, ja uh, hoe, hoe worden ze geteld? Hoe, hoe blijf je op de hoogte hoeveel er zijn? Uh, ja, dat wordt gedaan via vliegtuigen. Dus op, op het moment dat ze in de rui zijn, ja. die zeehonden... dan liggen ze heel veel op het droge... Want dan uh, willen ze niet zwemmen, want dat helpt niet met de verharing. Dat verharen, dat, dat werkt het beste als ze goed droog haar hebben. Dus dan liggen ze allemaal op die banken. En dan worden ze vanuit vliegtuigen uh, gefotografeerd. Mm. En dan... Uh, en dan uh, wordt er eigenlijk uh, hebben ze een soort regel dat, dat 60% op de banken ligt... en 30% dan nog ergens rondzwemt in zee. Dus dan wordt er nog een derde wordt er dan bijgeteld. Okay. Uh, dus zo, uh, zo tellen ze dan ieder jaar. En wat ze nu eigenlijk zien de afgelopen drie jaar... is, is dat het uh, een soort van constant blijft. Dus het idee is dat ze nu een soort evenwicht hebben bereikt met... Uh, de aantal zeehonden met de hoeveelheid vis die er in de zee zwemt. Ja, dus dat het, uh, dat het niet meer uh, wordt. En dat zijn die 15.000 zeehonden die nu rondzwemmen. Ja, en die, dat, dat zijn de enige twee zeehondensoorten die hier voorkomen. Zijn er meer soorten nog? Wie ja, er, dat weet de, de, de, de Af en toe komen er spoelen er nog wel eens uh, ex exoten aan. Hè. Dus dan, dan is dat bijvoorbeeld de ringelrop. Dat is een robje wat uh, vooral in de. Oost en Noord en de Oostzee leeft, maar zeg maar in Nederland niet echt thuis hoort. En de Zadelrop, daar is er vorig jaar nog eentje van aangespoeld bij Zeeland. En die, uh, ja, die komen echt uit het hoge noorden. Ja. Ja, en heel heel af en toe een walrus of, uh, of een klapmuts. Hè, dus dat, ja. Maar dat is dan heel zeldzaam. Maar merk je dat met de klimaatverandering dat dat verandert met het opwarmen van het van de zeewater? Want de Noordzee is natuurlijk in principe een heel klein zeetje. Dus ja, die warmt ja, uit... wat sneller op als de Pacific. Ja, ja, ja. En het is ook heel ondiep. Dus, dus ja. ook wat, wat dat betreft, ja, daar heb je gelijk in. Ja, nou, vooralsnog. Voor uh, ja, ze zijn natuurlijk afhankelijk van hun vissen. Dus ze zullen ook de vissen een beetje volgen. Uh -huh. Dus ik denk dat als, als vanuit de, ja dat de zee opwarmt en bepaalde vissen gaan verdwijnen... Dan, ja, dan zou dat ook gevolgen kunnen hebben inderdaad voor, voor, voor zeehonden. Want hebben zeehonden een aparte manier van vissen vangen? Uh, hoe bedoel je precies? Nou, uh, een, een aparte manier van jagen. ja, oh, op zo'n manier. ja, uh, nou, ze, ze jagen dus niet met zicht, hè, want ze, ze, zijn, ze zijn, ja, ze, vaak is dat water troebel en, en nou, dus ze zien onder water wel goed, maar ze gebruiken dat niet. wat ze gebruiken om te jagen, dat zijn hun snoorharen. en hun snoorharen die vangen echt hele, hele kleine trillingjes op in het water. En dat kun, daarmee kunnen ze eigenlijk een, een vis, het ademen van een vis in het zand, een scholletje of zo. Dat, dat kunnen ze tot op 100 meter nauwkeurig kunnen ze dat oppikken. Is dat zo een beetje dus dat zoals dan zoals, met die snoerharen zoals... horen ze dat er een visje ergens ligt? Oké, okay. is dat ongeveer net zoals als een raai bijvoorbeeld uh, vissen vangt? Uh, nou ja, haaien die, die, hebben, ja, die hebben een ander systeem, zo'n zijlijn systeem, dat, dat, dat is ook een soort, okay. uh, die, die zijn meer geloof ik met elektromagnetische velden, en dit, ja. dit is meer echt uh, trillingjes die ze voelen. Okay. Oh, dus dat is echt mechanisch, ja. ja een bijzondere dieren hè? Ja, ja. ja. Ja, het is echt heel knap. Ze hebben inderdaad ook hele mooie snorren altijd. Ja. Hoe diep kan een zeehond ongeveer duiken? Want de Noordzee is 40 meter diep op het diepste punt... Ja, ja, je hebt wat diepere en wat ondiepere plekken. Maar ja, ik heb dat niet echt paraat hoe, hoe diep de Noordzee is. Maar ze hebben een zeehond de, de, de, die, echt, de, die ze hebben kunnen volgen. Dus dat was een gezellende zeehond. Dat was volgens mij bij de, kust, bij, bij de westkust van Amerika. En die is dus echt gemeten. En die, dat was ook een gewone zeehond. En die is tot 485 meter diep gedoken. Oh. Dus de, de, de gewone zeehond is een geweldige goede duiker. Die ja. kunnen echt heel diep en heel lang duiken. Okay. En dan kunnen ze ook ruim een half uur onder water blijven. Maar, maar dat kost ze heel veel energie. Hè? Dus dat, dat, dat, dat, meestal duiken ze zo tussen de, de, de, ja, tussen de 25 meter. Zo ah. tussen de 5 en de 25, maximaal 100 meter. Ah, dus ze zullen niet zoveel moeite doen. Maar die, maar die zeehond, dat is echt uh, gemeten. En dat is natuurlijk uh, ontzettende afstand. 485 meter diep. En dan Krijg je geen last van compressieziekte? Uh, nee, nee, daar hebben ze ook een, een mechanisme voor... waardoor ze zeg maar, ja, die gassen uit die longblaasjes kunnen, kunnen persen. Dus dat, Nee, daar hebben zij geen last van, gelukkig. Want om zo'n zo diepte te bereiken ben je toch een half uurtje wel onderweg. Dan, dan zou je toch denken dat die ergens... Of met omhoog gaan of ergens toch behoorlijk wat in, in nauw komt met zijn ademhaling. Ja, juist het, wat, wat ze doen is dat ze eigenlijk, hè, ze hebben een soort duikreflex. En, en als ze dan diep duiken, dan, dan ga, wordt hun hele circulatie daarop aangepast. Dus hun hartfrequentie gaat terug echt nog maar naar een paar slagen per minuut. Ja, dus, en de bloeddruk verandert helemaal, waardoor ze heel weinig uh, zuurstof ook verbranden. Uh, dus, dus, en, en, dat, en dan inderdaad met vaten aan te spannen en te ontspannen, kunnen ze daar reguleren. en uh, ja, en daarmee kunnen ze inderdaad uh, heel efficiënt ook omgaan uh, met, met hun beschikbare zuurstof die ze in hun lijf hebben. En Daarbij hebben ze ook uh, rode bloedcellen die, die ook meer zuurstof kunnen opnemen. Dus ook, ook op die manier zijn ze aangepast. Aha. Dus het, is, het zijn echt wondertjes hoor, wat dat betreft no. ja, voor zoogdieren. Ja. Ja, dat... Dat heeft me altijd geïntrigeerd, want uiteindelijk komen we allemaal uit zee hè, als mini mini organismen en we ja. zijn we landdier geworden. En op een gegeven moment heeft ja, de, de, voor, de voorvader van de zeehond ervoor gekozen om weer van het land de zee in te gaan, ja. hè, dus als ja. zoogdier. Dus dat is echt heel bijzonder, ja. ja. Ik vond het een heel leuk gesprek. Ies, in, uh, als, als ik ooit nog eens een keer wat heb over uh, dieren, uh, zou ik je dan weer mogen bellen? Ja hoor, ja hoor, dat vind ik uh, een goed idee. Ja. Ja? Hey, hartstikke bedankt, ook namens Kika, die inmiddels uh, hier ook zat. Hey. Dus, <laughs> nou, doen we de groentjes. Ik zal het doen. En, okay. en heel erg bedankt voor het uh, leerzame interview. Graag gedaan. Oké, okay. tot ziens. daar. Leuk! Feel free, <laughs> I feel free, <laughs> I feel free. <laughs> Ja, nog eventjes wat plaatselijk nieuws. Nou, dat hele interessante verhaal over de zeehonden. Mooie beesten zijn dat. Um, steeds meer Zandvoortse uh, horecazaken moeten de deuren sluiten... door de corona-uitbreik. Uh, CISO-lounge is natuurlijk al gesla uh, gesloten. Nu is Vebo en het plein daar tegenover de, de, de, de uh, uh, Snakbar... Die heeft ook alle twee de deuren gesloten. De, de, de, de uitbater daarvan die komt eerder terug van vakantie. Uh, nadat er één medewerker donderdagmiddag positief is ge, uh, getest. Uh, dat brengt me ook even terug op, uh, het, uh, op de overheid die uh, afgelopen woensdag was dat met de stemming. Met z'n allen heel heldhaftig wegliepen voor uh, meer salaris voor de. Uh, voor het zorgpersoneel. Er was natuurlijk al een keer, drie keer gestemd... over meer, beter salaris... wat door de, uh, de kabinetspartijen... is tegengehouden toen. En nu zijn ze met z'n allen weggehold... nadat er hoofdelijk gestemd mocht worden. Ik vind het een ongelofelijke laffe daart. En zeker naar ons als zorgmedewerkers... vind ik dat uh, respectloos. En er wordt straks wel weer van ons verwacht... dat wij daar staan. En... Ja, dan moeten wij niet gaan weglopen met z'n allen. Dus ik vind dat uh, laf en ik vind het jammer. En ik vind het excuus wat uh, Rob Jetten gaf... van ja, met de coronamaatregelen moesten we met z'n allen weg. Rob Jetten zat nog in de zaal toen het tumult begon van de andere partijen... en had zijn mond ook kunnen opentrekken. En dat heeft hij ook niet nagelaten. Dus dit is wel vooraf gepland en laf en achterbaks. Dat wou ik wel eventjes kwijt. Iets anders, een heel ander iets... is dat er extra politie komt en handhaving... na de onrustige avond op het strand van Zandvoort... met jongeren die uit Amsterdam kwamen. En dat is natuurlijk ook een kwestie van heel erg jammer. En dat is eigenlijk alle nieuws die ik had. Voor de rest gaan we naar... Uh uh, nee, nee, nee. Bert Visser met uh, de Vogelgids. En ik heb twee dingen aan die laatste vriendin overhouden. Dat is migraine en dit boekje. Ja. En uh, dit is het leukste. En, uh, en uh, nou, ik mocht met haar wel eens mee vogels kijken. En had ze dit boek gekocht. Pietersons Vogelgids. Onthoud die naam, Pietersons Vogelgids. Die is, nou, is overal te kopen met de huur. En die staan 2000 geluiden van vogels in. Je wilt niet geloven, ik heb het naast mijn bed liggen. Iedere dag lees ik drie pagina's en je lacht helemaal suf. En ik zou jou willen vragen een getal tussen de 40 en de 160. 99. 99, dat is nooit gezegd, echt waar niet. Dan ben je bij de Wulp. Kijk, het slaat echt zo dat je niet zo leuk is. Kijk, de Wulp en de Tureluur. Zie je dat? Ja. Ja, echt waar? Oké, ik lees gewoon voor. Je weet niet wat je leest. De Ja, de daar gaat hij. Geluid. Ja, dat is krankzinnig voor woorden dit. Geluid van de Tureluur. Indien opgejaagd, een stroom. tjink, tjink, tjink. tibio, tjink, tjink. Jok, jok, tibio. Je zien dat niet, hè? De bulp. Ik lees het echt mooi. Geluid van de bulp, een helder klinkend kri koerli kri Jodelende trillers, kaïn kanjinkoi. Oh, natuurlijk. <lacht> ja lach maar, maar, er is ergens in Nederland een lul in de nikkenbokker die dit noteert. <lacht> <lacht> er zitten van nog met zijn microfoon zit hij ertussen? tussen. <lacht> ja wel. <lacht> Ik mocht een paar keer met haar mee ze zei altijd, je moet gecamoufleerd komen. Ik zei, waarom moet ik dan gecamoufleerd komen? Nou, dan zien de vogels ons niet. Zei, wat denken die vogels dan? Daar staan twee bomen met een verrekijker. <lacht> ja. En dan kan ik je koffie. En alleen zegt ze tegen mij, heel gemeen zegt ze tegen mij... Bert, haha, dat vogeltje, wat is dat voor vogel? Ja, ik zeg, nou heb ik je? want die weet ik, dat is een mus. Ja, wat voor mus? <lacht> ik zeg, nou een lawaaierig, grijs, irritant, klotenmusje. <lacht> Nee, dat is geen soort. Oh, is dat geen soort? Nee, dat was geen soort. Dan mocht ik met haar mee naar huis. En toen had ze allerlei oude banden opnames, oude dia's. En nu er toch nog niemand is. En nu is het misschien wel leuk. Oh, Bert krijgen we film. Tien dia's heb ik gekregen. En bij sommige dia's zullen ze zeggen, nou meneer Visser moet u luisteren. Dat heeft u zelf verzonnen. Is echt waar niet? Dit komt allemaal door de Pietersons En het moet niet denken dat... Oh, daarvoor was die stekker. Ja. <lacht> Jullie dachten, als daar maar geen vreselijke machine aan vast komt. Nee, dat komt strakjes ik doe dus even een paar vogels. Ja, dames en heren, sorry dat ik even uit het programma stap weer. Maar ik vind het zo leuk dat dat boekje weer weer. Ik kom even bij jullie, Oh, het komt niet dichtbij. Even een paar vogeltjes. Dat zijn Oude dia, zo jaren 40, 45, dat ben je vergeeld. Maar goed, niet aan. het is te gek voor woorden. We gaan bijvoorbeeld even heel snel naar de boomklever, dames en heren. Geluid van de boomklever: een trillend tsi tsi tsi Een metaalachtig fluitend wiet-tweet. Een scheldtrillend wat wat wat. Kwikwik. Enzovoort. Ja, verzin je toch niet? Of we gaan, hele beroemde naar de tijgergaai. Geluid van de tijgergaai. Een vrolijk koekoek. -koek. Whisky. <lacht> weet je wat die man in zijn veldfles had. <lacht> en en het achteren miauwen voor een vogel. Miauwen roepen. Nou, ja, hij verneukt de hele kluit. Dan loop je met je zoon door het bos en je zoon die hoort koek, koek, koek, papa, koek, Nee, jongens is een gaai. Ja, ben je bijna thuis? Miauw, miauw, papa, een poesje. Nee, jongens is weer een tijka Godzame, hè. je zoon s'nachts in bed en zeg je, vriendin, moet jij een whisky?' En je zoon boven, papa, tijka gaai. Oh. Mijn advies voor de tijka gaai, kruisen met een varken en nooit meer vervoeren. Oh. We gaan naar de bevleister. De... Zie je niet? <grijg> Geluid van de beflijster, een meerlachtig tak tak tak. En een scheldend Vermengd met klokkende geluiden. <grijg> Daar kan je toch helemaal niks mee? Dus eerst geldt hij vanuit de lucht. Eerst is het van. Hé, hey, vuile tschi Heyo, Hé, joh, En daarna is het bim bam, ding dong, bim bam. U denkt soms wel eens, als ik hoor de kerkklok? Nee hoor, het is de beflijster. Het geluid van de Hegemus. Een hoog piepend. Jesusy. Geluid van een fietspomp. <tie> doe mijn fietspomp altijd. Jesusy, Jesusy. Een kreunend kroei-kroei. Vliegen niet graag. Heel raar met de conditie als een fietspomp. Ik zou bij de Hegemus willen zeggen: F7 document bewaren. Nee. De veld, geluid van de veld en een hoog niezend geblaf. Kio. Zang en haalt die boe -boe en, en dan die laatste zin, heel frappant voor een vogel. Je, je ziet het nog wel als bij Nijlpaden. Klapt ook met vleugels. De meeste vogels hebben wel een straalmotor, maar nee hoor. Hij klapt nog met de vleugels. Ja lul, anders stort je neer. De oehoe, die is gewoon duidelijk. Gluid van een oehoe, gluit een diepkort. oehoe. Maar was die lul hier voor het laatst. Oh, ja. Eenmaal vorige eeuw. <heten> die is in 18 zoveel, één keer overgevlogen. <tie> Oeh. <-ho. hijen> <hijen> en we hebben. En we een honderd jaar niet meer gezien. <hijen> Mijn advies, blijf dan weg. <hijen> Ook duidelijk is gewoon de lachmeel. geluid de lachmeel en doordringend lachend. Ha -ha! Ja, dat was. Uh... Bert vissen met de vogelgids. Rick deed daar heel anders over. Die vond het geen humor en die vond hem niet leuk. <lacht> Ik heb nog wat evenementen uh, van het circuit. Uh, 22 en 23 augustus is het verplicht om kaarten te kopen. Dit kan nog ver uh, veranderen in verband met de corona natuurlijk. Maar dit is de uh, Zandvoortse Super Prix, uh, Super Prix met de DNRT Racing Days zullen volgepakt zijn met spannende races. De, de, de wedstrijden worden verreden in de, de, de, door raceklasses... van VMAX Racing Management en van de DNRT Clubsportseries. Op zaterdag 29 augustus vindt de gloednieuwe asfalt... van het uh, circuit van Zandvoort de inlineskating plaats. Het gaat om een, hon, een, een marathon en het gaat om 100 meter sprint... En de, de komen er komen natuurlijk weer de historische Grand Prix-dagen eraan. En dat is 6 september. Dat is vrijdag 4 tot, tot en met zondag 6 september... op het circuit in Zandvoort. En of de, uh, de parade ook door uh, Zandvoort doorgaat, geen idee... Dat kan natuurlijk allemaal nog veranderd worden door de coronamaatregelen. Het is wel in voor het Zandvoorts museum, is zich wel al aan het opmaken voor uh, de historische Grand Prix. Met oude auto's en dergelijke. Uh, verder wou ik natuurlijk iedereen bedanken die meegewerkt heeft vandaag aan het, uh, aan het programma. Dat is meneer Lodewijks. Dat is Rick, die tegenover me zit natuurlijk. Dank je wel voor je inbreng. En Mooi zo. Rob Groenenberg en Is uh, Akkerdaas natuurlijk... Uh, voor, uh, voor hun inbreng en de interessante interviews die ik heb mogen afnemen. En volgende week ben ik er niet. Misschien dat Pim en Rick het programma dan gaan doen. Maar daar moet ik nog eventjes over inpraten, het schijnt. Ik ben op de Veluwe dan. Ik ben met mijn paard heerlijk in de vrijheid aan, aan het genieten... En de week erop ben ik er wel. En dan komt Change and Balance langs over krachttraining en vrouwen. En daar zijn we heel benieuwd naar. Die komen waarschijnlijk ook nog uh, met een optreden. Hoe we dat gaan invullen, weet ik nog niet met de coronamaatregelen. Maar dan gaan we kijken. Voor nu heel erg hartelijk bedankt. En uh, Pim, weer bedankt voor de vreselijke goede techniek. En tot over twee weken are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry? We drifted apart? Does your memory stray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 Someone said that the world's a stage And each of us must play a part Fate had me playing in love With you as my sweetheart Act one was when we met You read your lines so cleverly And never missed a cue Then came act two You seemed to change, you acted strange And why, I'll never know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 For life is quite absurd, and death on a word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it, it's your last chance at the all. So always look on the bright side of death. <whistles> I just just be